Zeventien mensen raakten gewond van wie er drie nog in het ziekenhuis liggen. Bij de dienst in Theater Castellum zijn onder andere koningin Beatrix, prins Willem-Alexander, premier Rutte en een aantal ministers aanwezig. Na afloop zullen de koningin en de prins met direct betrokkenen praten. De herdenkingsdienst kan ook buiten het theater worden gevolgd. Op een aantal plekken in Alphen aan de Rijn staan schermen. Ook wordt de herdenking live uitgezonden, onder meer op Nederland 1.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 In België neemt Sanomaan samen met andere SBS België over. De totale waarde van de overname in Nederland en België... is ruim 1,2 miljard euro. De NMA moet de transactie nog goedkeuren. Het weer zonnig, maximaal vanmiddag rond 20 graden aan zee... en 25 graden in het oosten. De komende dagen blijft het zonnig. ANWW ah, verkeersinformatie met 160 kilometer file. Dat is meer dan normaal op dit tijdstip. Veel vertraging richting Amsterdam. En dat komt door een aantal ongelukken. Zo staat op de A2 Utrecht-Amsterdam. Tussen Apkoude en Knopend Amstel 8 kilometer door een ongeluk. De verbindingsweg bij knooppunt Amstel richting de A10 Oost is daardoor afgesloten. Ook de A2 maar dan bij Den Bosch in de richting van Eindhoven. Tussen de knooppunten Empel en Vught nog 2 kilometer door een ongeluk eerder vanochtend. De ook is daar een tijdje dicht geweest. En de A4 naar Amsterdam tussen het ringvaartaqueduct en knooppunt de Nieuwe Meer 12 kilometer. Dat geeft veel vertraging. Dat komt dan weer door een ongeluk op de A10, de A10 Zuid in de richting van Amersfoort. De file begint al bij de afrit IJmuiden op de A10 West... tot aan de afrit voor de Rivierenbuurt en de rij staat 8 kilometer file. De weg is zojuist weer vrijgegeven. Een kapotte vrachtwagen op de A27 Almere-Utrecht. Tussen Eemnes en Beeldhoven daardoor 3 kilometer. En er is vertraging op het spoor. Tussen Tilburg en Den Bosch rijden er geen treinen. De vertraging is meer dan een uur. Dit komt door een aanrijding.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 Het NOS Radio 1 Journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. De provincie Gelderland is bepaald niet blij met de manier waarop het salaris van de nieuwe topman van Nuon is verhoogd. Het bedrijf Nuon reageert straks bij ons in het Radio 1 Journaal. Eerst naar de ophef over de zaak Millie Boelen. De politie heeft wel degelijk onmiddellijk alles uit de kast gehaald... bij de verdwijning van Boelen, zegt de korpschef Teun Visser... van de politiekorps Zuid-Holland-Zuid. En hij reageert daarmee op het rapport van de evalu evaluatiecommissie... dat gisteren door de NOS naar buiten is gebracht. Het is een uh, stevig rapport met een aantal uh, stevige conclusies. Uh, maar zoals in elk rechercheonderzoek waar tientallen rechercheurs werken... en normaal wordt dat geëvalueerd, zijn er altijd verbeterpunten. En ik ben dus blij met deze aanbeveling die de commissie mee doet. Maar het is me nogal wat. Mensen in het veld hebben goed hun werk gedaan. En daarboven is er niet goed samengewerkt. De leiding, het openbaar ministerie en de top van de politie... hebben niet goed samengewerkt. Daar kan u toch niet blij mee zijn? Ja, ik heb het ook in het rapport gelezen. U herkent zich er niet in? Nou, wat ik vaststel is in ieder geval dat een kwartier... nadat de melding binnenkwam dat de politie-eenheid al te plaatse was. Dat binnen een uur veertig mensen in de wijk gezocht hebben... op de fiets, op de motor dat we overwogen hebben om een helikopter in te zetten... maar dat lukte niet vanwege de mist. Um, binnen een uur was de recherche ter plaatse... en heeft een rechercheonderzoek gestart. Er is gewoon heel veel gebeurd. Maar ja, er is niet bij die buurmannen binnengegaan. Terwijl er de, de moeder had gezegd dat de laatste woorden familieboelen was... er staat een buurman voor de deur met een katje. Um, er is gezegd dat er staat een buurman met een van de katten voor de deur. Uh, en dat betekende dat uh, de kring van buurmannen... waarin wij moesten zoeken, ongeveer 60 buurmannen betrof. En we hebben besloten die nacht om bij twee buurmannen naar binnen te gaan. En dat betekent nogal wat. Maar de verkeerde dus? Op dat moment hebben we in ieder geval die actie ondernomen. Uh, naast alle andere acties, we hebben eigenlijk alles uit de kast gehad, zou ik kunnen zeggen. En dan toch krijg je die kritiek over je. En dan kan ik me voorstellen dat u zegt, dat vind ik niet leuk. Dat is ook niet leuk om te horen. Uh, uh, en eigenlijk ook niet terecht, hoor ik u zo. Uh, dat moet ik vaststellen, want we vragen ons gewoon af. Uh, van wat hadden we meer moeten doen op dat moment dan dat we gedaan hebben. Ja. Dus die kritiek dat er in de leiding niet goed genoeg is gewerkt... dat hij niet goed genoeg is samengewerkt, die werpt u eigenlijk verder van zich? Nee, ik heb ook het rapport gelezen. Uh, en ik moet nog op de waarde oordelen wat dat precies betekent. Maar dit is zoals ik het uh, beoordeel. Ja. Er is er ook kritiek op over hoe naar de media is toegetreden. Hoe zou je dat de, andere keer, de volgende keer beter doen? Ik vind dat een terecht punt. Uh, ik denk dat uh, met de kennis van nu... En ik zie dat ook in de landen gebeuren dat we assertiever zouden moeten werken. We hebben in dit geval ook gewerkt conform de richtlijnen van het college van procureurs-generaal. Die zijn vrij strikt, daar hebben we ons wel aan gehouden. Maar ik stel wel vast dat we dat assertiever hadden moeten doen. Dat ben ik helemaal met u eens. En assertiever dan bedoelt u? Uh, dat we veel meer uh, in de openheid uh, hadden moeten vertellen... wat onze dilemma's waren, welke acties we hebben ondernomen... wat we allemaal niet uit de kast hadden gehaald. Eigenlijk vanaf het eerste moment dat de melding binnenkwam. Wel erg dat soort dingen moeten gebeuren voordat je er weer van leert, hè? Nee. Um, elk rechetsonderzoek wat we evalueren heeft verbeterpunten. En van elk rechetsonderzoek leren we. Korpschef, Teun Visser van de politie Zuid-Holland-Zuid. Mark Hamer sprak met de... Dan een nuon. we belooft u al even de reactie van het bedrijf uh, op de bezwaren van de provincie Gelderland. het energiebedrijf heeft het salaris van de nieuwe topman met uh, zo'n 70% verhoogd. Het gaat om Huib Morelissen. Krijgt geen bonus, maar wel een vast salaris van 750.000 euro. Zonder toestemming van de aandeelhouders. En dus is de provincie Gelderland. Dat is een aandeelhouder boos. Aan het telefoon, Tom de Waard, commissaris bij Nuon. Ook voorzitter van de zogenaamde Renumeratiecommissie. En die gaat over de salarissen. Meneer de Waard, goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u zich vinden in de bezwaren van de provincie? Had dit niet voorgelegd moeten worden aan de aandeelhouders? Uh, nee, dat, uh, dat, dat, dat, daar ben ik het niet mee eens. Want uh, Nuon gaat zijn beloningsbeleid uh, niet wijzigen. ...vanwege deze ene uitzondering. Uh, dus het beloningsbeleid... Uh, ...wat gebaseerd is op uh, vaste... ...en uh, variabele salarissen... ...voor de top van het bedrijf... ...dat blijft hetzelfde. Maar bij NUON hebben we uh, nu eenmaal... Uh, ...niet alleen uh, de Nederlandse aandeelhouders... ...maar ook een Zweedse aandeelhouder... Uh -huh. ...die de controle heeft. Uh, dat is toen bij de overname afgesproken. En die... Uh, die, ...die Zweedse aandeelhouder... ...vat een val... Uh, Daarvan is de aandeelhouder de Zweedse staat. En die heeft als beleid dat de allerhoogste top geen bonussen mogen krijgen. Nee, En daarom heeft u ervoor gekozen om uh, vast salaris te verhogen met 70% naar 750.000 euro. Maar dat is wel opmerkelijk, want dan is het dus niet afhankelijk van prestaties van de topman. En dat had misschien de aandeelhouder provincie Geldland wel even willen weten. Uh, ja, dat, dat begrijp ik. Dat begrijp ik heel goed. Uh, we hebben uh, binnenkort ook weer onze algemene vergadering van aandeelhouders. En daar staat het beloningsbeleid uh, op de agenda. Mm -hmm. En daar kunnen we dan uh, weer uh, met uh, ook de Nederlandse aandeelhouders... die daar ongetwijfeld zullen komen, uh, van gedachten over wisselen. Ja, maar dan is dat gebeurd, We gebeurt, hebben al he? nou eenmaal te maken met uh, een Zweedse aandeelhouder... die dit als een uh, beleid heeft. Maar die heeft toch niet de meerderheid? Uh, die, heeft wel de, die heeft wel de controle, uh, zo is dat afgesproken, bij de overname. En, uh, en, uh, uh, uh, en dus die, die bepaalt in wezen uh, uh, wat, uh, wat de top krijgt. En gelukkig, uh, ook voor NUON, uh, zit de CEO van NUON ook in de top van uh, Vattenval. En dat geeft ook al wel aan dat het gewicht van NUON is binnen de hele Vattenvalgroep. Ja, maar u zegt dus eigenlijk dat, dat, dat die bonussen nu weg zijn en dat het nu vast salaris wordt... Dat had u de provincie wel even moeten vertellen? Uh, dat hebben wij ook gedaan. Oh. Uh, maar dat is een, daar is niet een aparte aanbehoudsvergadering over bijeengeroepen. Dus daar heeft de provincie ook gelijk in. Uh, maar dat komt omdat wij ook ons beloningsbeleid voor nu al niet willen wijzigen. Ja. Dus wij zien dit echt als een uitzondering voor één man. Ja, maar een uitzondering, u zegt het zelf ook wel, het is wel een bijzondere situatie. En u begrijpt ook eigenlijk wel dat de aandeelhouder uh, provincie Gelderland dat gaat willen weten. Had u dan achteraf toch misschien niet ja, dat, dat anders moeten doen? Uh, nou, ik, ik, er is contact geweest in de tijd. Um, en wat is er uh, toen maar, gezegd maar, dan door de provincie? Er is, er is geen vergadering geweest, daar heeft de provincie gelijk in. Uh, die vergadering hebben wij wel uh, in mei. Uh, maar dat is nogmaals, omdat wij dus het beloningsbeleid uitdrukken... Nee, dat begrijp ik. Wijzen. Maar meneer De Waard, u zegt er is contact geweest. Hoe heeft er, uh, de provincie toen dan gereageerd? Uh, er is uh, met uh, vertegenwoordigers van, uh, van de grote Nederlandse aandeelhouders contact geweest over de persoon... Van, uh, van, de, van de nieuwe CEO ja. en ook over de, zijn salarishoging. Ja, en mijn vraag was: hoe is er gereageerd? Uh, nou, daar is, uh, daar, is, uh, daar is geen. Men heeft toen niet gevraagd om een aandeelhoudersvergadering. Oké, okay, dus dat is voor u teken om het maar gewoon door te laten gaan? Ja, dat klopt. Dan is er nog wel een ander puntje. Want nu wordt het salaris zo hoog dat het niet meer in verhouding... Daar klaagt trouwens de provincie niet over. Die heeft geen oordeel over de hoogte van het salaris. Maar is het nu nog wel in verhouding met vergelijkbare banen... bij bijvoorbeeld Schiphol of Connection? Uh, nou, we hebben uh, ook aan een uh, onafhankelijk bureau in de tijd gevraagd... wat een adequaat salaris is hè, voor een bedrijf van de omvang... en de complexiteit als Nuon. En daar is uitgekomen dat uh, dit bedrag 750.000 euro per jaar dat dat een gemiddeld salaris is. Dus niet uh, in de, aan de bovenkant van de range, maar in het, op het gemiddelde. Ja. En het is ook, dat salaris verdiende hij ook bij Ascent. Dus je kunt ook moeilijk tegen iemand zeggen... kom bij ons werken, dan krijg je minder. Dan, uh, dat maakt zo'n overstap niet, uh, niet veel aantrekkelijker. Goed. Meneer De Waart, commissaris bij NUON. Hartelijk dank voor uw uitleg. Ja, graag gedaan. Goedemorgen. 13 minuten over negen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Nederland recht ruzie te krijgen met de Europese Commissie. Het kabinet wil namelijk de haringvlietsluizen... niet openzetten voor trekvissen zoals zalm en paling. Het kabinet vindt het allemaal te duur... en wil terugkomen op afspraken die eerder al gemaakt zijn... en de haringvlietsluizen gesloten laten. Nou, Duitsland, Frankrijk, en ook Brussel, Europa dus... maakt zich zorgen om de ontwikkelingen in Nederland. Dat hoorde D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven deze week. In Brussel zijn ze zeer ongerust...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 Secretaris Joop Atsma van Milieu was dat... in gesprek met politiek verslaggever Hans Andringa. Het is kwart over negen. Defensie en kustwacht in het Caribisch gebied... worden bij de bezuinigingen op de defensieuitgaven bijna geheel ontzien... zei we dus de Hille van Defensie... aan het slot van zijn bezoek aan Aruba, Curaçao en Bonaire. Bezuinigingen op de Caribische krijgsmacht-onderdelen... zijn niet in het belang van de stabiliteit op de eilanden... of de relatie met Nederland. Zo vertelt Hille aan wereldomroep-correspondent René Roodheuvel.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 Het is al een paar weken lekker weer, ook vandaag weer, droog en warm, zonnig. Reden voor de brandweer om te adviseren vooral geen paasvuren te ontsteken. Gaan we het zo over hebben, eerst maar eens even naar Sean Bakker met een drukke ochtendspits. Hoe is het nu, John? Ja, het gaat wel wat beter. We staan nu nog 23 files, alles bij elkaar zo'n 80 kilometer. Toch nog steeds wel meer dan gebruikelijk om deze tijd. De opvallende zaken op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam bij Knoop het Amstel, 6 kilometer na een ongeluk. Op knooppunt Amstel is de verbindingsweg naar de A10-Oost afgesloten. Een lange file nog op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam... bij knooppunt Badhoevedorp, 11 kilometer. En na een ongeluk op de ring van Amsterdam, de A10 tussen Westpoort... en knooppunt De Nieuwe Meer, 8 kilometer. Inmiddels zijn daar de rijstroken weer open. Maar dan nog een bericht van de spoorwegen. Want tussen Tilburg en Den Bosch rijden geen treinen... De oorzaak is een aanrijding en de vertraging meer dan een uur. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Ja, dan helpt het natuurlijk niet dat het openbaar vervoer in Den Haag niet rijdt. De trams en de bussen daar zijn zojuist gestopt met rijden. Terug naar de remise om tot twee uur actie te voeren. De bonden zijn namelijk boos over de bezuinigingen op het openbaar vervoer in de grote steden. Jeroen Schutijzer is onze verslaggever ter plekke. Uh, Jeroen, uh, weet iedereen, alle reizigers inmiddels al, dat er gestaakt wordt? Nou, ze zijn uh, wel behoorlijk ingelicht de afgelopen dagen... met uh, posters en mededelingen in de trams en bussen. Dus de meeste mensen zullen het weten. Maar nou zei je, Marcel, er rijden nu geen trams meer. Nou, komt er, komt, er, een aan. er komt lijn 1 aan. Die gaat naar Scheveningen. Frans uh, Sabrewski van uh, FNV Bondgenoten... Hoe kan dat nou? Kunnen ze geen klok kijken, die chauffeurs? Nou kijk, die maakt ze de rit af. We hebben afgesproken dat we vanaf 9 uur gaan afbouwen. Dus die maakt ze de rit af. Zet deze mensen af en gaat dan volgens naar de stalling. Ja, we kunnen die trams niet zomaar in de stad zetten. Nee, want dan wordt het gevaarlijk en dat is ook niet goed. Dus we hebben afgesproken met directie dat alle trams, alle, alle voertuigen... als ze hun eindpunt bereikt hebben en alle uh, passagiers, passagiers hebben afgezet... dat ze dan naar de stalling en naar de remises gaan. En daar worden ze opgevangen en dan gaan we ze met de bussen... Hier naar het Spuiplein voor de manifestatie. Ja, want er is hier om 11 uur een manifestatie. Waarom deze staking? Nou, kijk, de, uh, dit kabinet wil bezuinigen bij de driehoede steden 120 miljoen. Inmiddels worden de plannen wat duidelijker dat dat, wat dat voor consequenties heeft voor Den Haag. Nou ja, we hebben nu uh, gesproken met de stadsgewesten en dat blijkt dat uh, een aantal lijnen gaan verdwijnen. De frequentie van het openbaar voer wordt minder, het kaartje wordt duurder... En uh, ik heb met de directie van uh, HTM overlegd. En die zeggen, nou, als dat allemaal doorgaat... dan gaat dat bij HTM drie tot vijfhonderd arbeidsplaatsen kosten. Nou ja, dat zijn natuurlijk rampzalige verhalen. Er werken 2200 mensen bij de HTM. Hoeveel uh, gaan er nu in staking? 2200. Ja, echt? Nou ja, kijk, er gaat er vanaf, uh, zeg maar, tien uur rijdt er geen voertuig meer namens HTM in uh, Den Haag. En vanaf twee uur vanmiddag gaan we weer opstarten. U, u valt wel de reiziger er nu mee lastig, hè? Nou ja, wel zo weinig mogelijk. Kijk, die krijgen natuurlijk straks ook last van uh, als die plannen doorgaan en inderdaad het openbaar voer in, ha in Den Haag aanmerkelijk minder wordt. En ja, dat zijn toch de plannen die er nu voor liggen. Dan moeten mensen straks langer lopen om uh, naar de trein of naar de bus te komen. Ze hebben langere wachttijden, ze moeten meer betalen. Nou ja, dat kan natuurlijk niet. Oké, okay, nou, er zijn 2000 broodjes uh, aangeschaft voor de demonstranten hier. Dus ik hoop maar dat de opkomst goed is. Want anders dan zit u behoorlijk met die broodjes in de maag. <lacht> tot ver na Pasen. <lacht> Later op Radio 1 meer over deze demonstratie. Jeroen Schutteijzer met een echte Haagse vakbondsman. Nou, Ik kwam meer van tussen de schapen. <lacht> Inderdaad, het is zes minuten voor half tien. We gaan naar de schapen. De schapen in de strijd tegen het oprukkende gras in de Loonse en Drunense duinen. Vreten ze niet alles kaal, Joris? Ja, ze vreten wel heel veel kaal, maar dat moeten ze ook. Daar worden ze voor, uh, voor ingehuurd, deze loonwerkers. Deze 300 uh, schapen die uh, met zwart hoofd en grijs lichaam en zwarte poten... Uh, de loons- en Drunnes duinen weer in een oorspronkelijke staat moeten terugbrengen. En die oorspronkelijke staat is een staat van een jaar of tachtig geleden? Ja, ongeveer. Uh, je moet je voorstellen, hier zitten we vlakbij de Roesterberg... Daar hangen in het café nog foto's van de situatie in de dertiger jaren. En toen was dit een heel open gebied. Ja, dat open gebied, daar zijn bomen neergezet. Ook voor de productie. En die bomen die hebben uiteindelijk voor een soort ja, een uitbreiding gezorgd. De ene boom zorgde voor een andere boom en weer voor een andere boom. En zorgde ervoor dat het zand uh, wegging. Nu wil je het zand uh, terugbrengen. Maar hoeveel bomen hebt u eigenlijk gekapt? Blijft daar nog wel wat van over? Ja hoor, we hebben... In dit nationaal park hebben we meer dan 1700 hectare bos dat blijft. En van die 1700 hectare is nog geen 10% weggehaald... ten behoeve van de windwerking. Ze ja, we zijn wel hard aan het werken, beesten. We lopen achter ze aan en ze ruisen een beetje voor, voor ons uit. Aan het wandelen en dan af en toe dat, dat, dat hoofd naar beneden... Ze... Vreten een hoop. Komt er dan allemaal zand voor terug of wat komt er voor terug? Nee, in het gebied waar we hier nu lopen zien we ook overal kleine heideveldjes weer terugkomen. En de bedoeling is dat het grootste deel van het gebied waar het bos is gekapt... dat daar de wind overheen kan waaien. En die wind zorgt ervoor dat in het bestaande stuifzand... en een stukje wat we hebben er aangebreid, dat is ongeveer 23 hectare dat daar zand komt. Ja, dus het grootste deel van het gebied... zal dus open blijven... en uh, ja, waarschijnlijk met heide begroeien. Ja, nou, net als drie uur geleden... gaat u uw automatische pose weer innemen. Handen op de rug. Nou, nu weer aan de voorkant. <lacht> ja, en de verrekijker er weer bij. Nou, als u nu die kant op kijkt... kijkt u dwars tegen de zon in. Uh, als u de andere kant op kijkt... Uh, ziet u de Efteling. Uh, u, dat is uh, de boswachter van, van Natuurmonumenten. en We hebben hier de schapen gezien... Dan ruimen we ruimen de rots weer ook een beetje op. Ja, nou, er is een stukje plastic door de wind hier gekomen, dus het, <lacht> het werkt al wel. Dus eigenlijk is het heel erg goed dat plastic. Oké, okay, meer plastic nee, in de, de Drunense duinen. Want dan gaat het waaien, dan betekent het dat het waait. Joris van de Kerkhof, dank voor jouw bijdrage vanaf de Loonse en Drunense duinen. Nou, je hoort het al even in het bulletin. Als het aan de brandweer van Drenthe ligt, dan zijn er dit jaar tijdens de Paasdagen geen Paasvuren. Dat zou kunnen betekenen dat we aankomend weekend 150 lentevuren minder kunnen gaan bewonderen. We hebben nu contact met Jaco uh, Rodermond van de brandweer Drenthe. Meneer Rodermond, goedemorgen. Goedemorgen. Is het vanwege de droogte echt onverantwoord? Uh, dat, uh, heeft, uh, de, de droogte is een van de redenen om uh, ons advies uit te brengen. Inderdaad, ja. En wat ja. nog meer? Nou ja, gezien, uh, u zei het al in uw aankondiging, uh, het zijn ongeveer 150 paasvuren in Drenthe gepland. Uh, dat zijn er zoveel dat wij in combinatie met die droogte niet verantwoord vinden om dat door te laten gaan. Waar bent u bang voor? Wat zou er kunnen gebeuren? Nou ja goed, de natuur is al droog van zichzelf. Hè. De, de, de sapstromen moeten nog op gang komen, uh, grotendeels. Dus de natuur is droog in combinatie dan met een tot geen regenval van de de weersverwachtingen die we uh, hebben voor de komende dagen uh, kunnen we stellen dat het uh, uh, een dusdanig risico is om uh, überhaupt een paasvuur aan te steken. Dat we dat niet verantwoord vinden. Wat nee. kan er gebeuren is dat er dus vonken van die uh, paarsvuren afspatten. Uh, dat doen ze sowieso. En dan in het natuurgebied terechtkomen bijvoorbeeld. En dan is één Want... vonkje genoeg met deze droogte. Ja, precies. En uh, dan denken we uh, niet alleen aan uh, de natuurgebieden, maar ook bijvoorbeeld aan de rietenkappen op de daken uh, dus, uh, van de huizen. Die kunnen nog, uh, ook maar zo vlam vatten. Dus ja, uh, nog, uh, risico's voldoende. Nee. Daar komt. Zeker met 150 paarsvuren, dan is de brandweer niet overal bij. Maar ik neem toch aan dat het uh, met regels omgeven is dat er toch mensen moeten, moeten opletten bij zo'n paasvuur. In de normale situatie sowieso. We hebben een aantal regels uh, uh, vastgesteld met elkaar. Hè, de gemeente plus de brandweer. Om uh, paarsvuren gewoon goed uh, doorgang te laten vinden. Maar uh, dit zijn dusdanig extreme omstandigheden dat wij nu iets hebben van ja, die regels zijn niet meer afdoende om de veiligheid te kunnen garanderen. Nee, maar mm, u um, vraagt dat mensen, u verbiedt het ze niet? Nou, wij vragen aan de gemeente, wij adviseren de gemeente om de vergunningen in te trekken, zover die gegeven zijn. Dus dat zijn die 150 paasvuren die gepland zijn. Uh, wij zeggen wel daarbij, mochten jullie afwijken van dat advies, uh, neem dan in ieder geval voldoende maatregelen om de veiligheid te kunnen garanderen. En wat denkt u dan aan? Uh, wij denken dan uh, in ieder geval adviezen uh, opvolgen van de lokale brandweer. Uh, daar zitten kennis en expertise van het gebied. Ook wat betreft bijvoorbeeld bluswatervoorziening en dergelijke. Uh, voldoende afstand tussen bijvoorbeeld gebouwen en het paasvuur, om er wat te noemen. Zorg ervoor dat het niet in een te droog gebied staat en mm -hmm. dat soort zaken allemaal. Oké, okay. nou wij wachten de paasvuur maar af. Uh, Jacques Rodemont met u samen van de brandweertrente. Dank u wel. Ja, nou, Half tien, einde van dit NOS Radio 1-journaal. Hele dag nieuws op Radio 1, onder andere bij de collega's van de Caro. Goedemorgen Nederland, goedemorgen Sven Kokkelman. Dag Marcel, goedemorgen. Ik praat zo met de inspecteur-generaal van de Onderwijsinspectie. Die komt namelijk zometeen met een rapport over de jongste cijfers van het voortgezet onderwijs. En dat staat er niet al te best voor, kan ik vast klappen. Veel dieren en planten worden verder de nek omgedraaid... door de bezuinigingen op staatsbosbeheer, zeggen natuurbeschermers. Vandaag debatteert de Tweede Kamer met staatssecretaris Henk Bleker over de bezuinigingen op de natuur. En Club Brugge in België, heeft de oplossing gevonden... om het voetbalteam optimaal te laten presteren. Mm. Ze sturen de voetbalvrouwen op kokcursus. Dat hebben we zo meteen. In goedemorgen, ah, Nederland. Yes. Okay. Naar het nieuws van half tien, Iris, is Thomas. Thomassen. Radio 1, het NOS-journaal.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 En uitgever Sanoma en mediabedrijf Talpa nemen SBS Nederland over van het Duitse Pro 7 zat Eins. Sanoma wordt voor twee derde eigenaar, Talpa van John de Mol voor één derde. SBS heeft onder meer de zenders net 5, SBS 6 en Veronica. De mededingingsautoriteit moet de overname nog goedkeuren en dat is nieuws op dit moment. ANWB-verkeersinformatie. Er staat nog 85 kilometer aan files. Het is nog zo druk door een aantal ongelukken. Vooral op de wegen richting Amsterdam is dat te merken. De A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam. Daar staat tussen de knooppunten de Holendrecht en Amstel... 5 kilometer door een ongeluk. De verbindingsweg bij knooppunt Amstel richting de A10 Oost... is nog steeds afgesloten. En de A4 richting Amsterdam tussen het Ringwaard en knooppunt Badhoevedorp 12 kilometer door een ongeluk eerder vanochtend. Uh, dat is op de A10, daar kom ik zo bij. Eerst de A9 nog richting Alkmaar bij Hoeverdorp, 5 kilometer. En op de A10 uh, west uh, richting Den Haag staat tussen Westpoort en nieuwe meer 8 kilometer door een ongeluk. Hier is de weg weer vrij. Er is vertraging op het spoor. Tussen Tilburg en Den Bos rijden geen treinen. De vertraging is meer dan een uur. Dit komt door een aanrijding. Dit is Radio 1.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 Sven Kokkelman. Alarmerende cijfers van de onderwijsinspectie. We zakken verder weg op de belangrijkste vakken. Veel dieren en planten worden de dupe van bezuinigingen op staatsbosbeheer. Ook bij de opstand in Syrië spelen sociale media zoals Facebook een grote rol. Hoe laat je een profclub beter presteren? Stuur de voetbalvrouwen op co En het ochtendhumeur van Koos het is drie minuten over half tien. Dit is Caro. Goedemorgen Nederland. Mariela Beers is vanochtend in Velden. Midden tussen de champions. Want het gaat helemaal niet goed met de Nederlandse championssector. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgen Nederland.nl De natuursector krijgt van dit kabinet een bezuinigingsoperatie van 60 voor de kiezen, en dat betekent de nekslag voor 24 dier- en plantsoorten en grote economische schade aan de toeristische sector. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de bezuinigingen met staatssecretaris Henk Bleker. Rob van Westriene, goedemorgen. Westrine. Goedemorgen. U bent van Soortenbescherming eh, Nederland, als een samenwerkingsverband van verschillende natuurinstellingen. Ik zei net 24 dier- en plantsoorten dreigen te verdwijnen. Welke? Ja, dat klopt. Ja, het gaat bijvoorbeeld om de grote vuurvlinder, uh, de pimpernelblauwtje, breedwolligjas. Prachtige namen en uh, prachtige soorten zijn dat in ja. mijn ogen. Maar en wat heeft dat te maken met de bezuinigingen? Ja, dit kabinet wil 60% bezuinigen op natuuruitgaven en um, ja, dat heeft gevolgen voor het natuur en dat willen we inzichtelijk maken door daar soorten aan te koppelen. En we hebben heel specifiek gekeken naar de soorten die in de gebieden van Staatsbosbeheer, de grootste natuurbeheerder, voorkomen. En dan gaat het om een set van 24 soorten die uh, ja, wel erg bedreigd worden in hun voortbestaan als deze bezuinigingen doorgaan. Maar wat is dan de relatie? Nou, de relatie is dat er uh, door het mindere geld uh, kan er veel minder uh, tijd en energie uh, besteed worden aan het beheer van uh, natuurgebieden. En als er minder beheerd kan worden, ja, dan uh, gaat de natuur uh, achteruit. Die soorten zijn uh, graadmeters van uh, de kwaliteit van de, onze natuurgebieden. Ja, maar even niet om flauw te doen, maar om het concreet te maken. Als iemand uh, geen geld meer heeft om te gaan schoffelen in het bos, gaan er dan vlinders weg? Ja, het zit iets ingewikkelder in elkaar, maar we zijn bijvoorbeeld in een gebied als de hebben, daar heb je prachtige... Uh, rietlanden die elk jaar gemaaid moeten worden om het uh, zo te houden. En daar zit bijvoorbeeld die grote vuurvlinder die ik zo net noemde. Ja, en als dat niet meer jaarlijks gebeurt, dan uh, is de waardplant van die vlinder, de, de zuuringssoort, die zal dan uh, verdwijnen. En uh, ja, dan uh, betekent ook dat uiteindelijk die vlinder verdwijnt. Denkt u dat het uh, de gemiddelde Nederlander iets kan interesseren dat er uh, ergens in een natuurgebied een gevlekt zonneroosje te vinden is of dat er vijfrijig mos te zien is? Nou, in zijn algemeenheid, het merendeel van de Nederlanders zal er waarschijnlijk niet wakker van liggen, maar het gaat om die, de kwaliteit van de natuur en ook de beleefbaarheid van de natuur. Want wat je ziet gebeuren is, als er dus geen geld meer is voor beheer of veel minder geld, dan kan uh, kunnen vaarwegen en wandelpaden allemaal niet onderhouden worden. En uh, ja, ook een gebied als de Weer hebben we om dat nog even te noemen, da daar kan dan ook uh, minder gevaar worden. Het gebied wordt eentoniger, het verbost. Het wordt uiteindelijk één groot en één gesloten bosgebied. Ja, ja dat uh, vinden de recreanten en de natuurliefhebbers uh, ook uh, geen goed uh, signaal, denk ik. Dan betekent... uh, zullen ze wegblijven uit de gebieden. Wat betekent het in, e in economische schade? Ja, daar zijn wel studies naar verricht. En bijvoorbeeld uh, de hebben of ook de Veluwe. De Veluwe is nog een uh, nog grotere omzet van uh, de bedrijvensector die direct gerelateerd zijn aan uh, bezoeken van natuur. En dat is op jaarbasis dat 1 miljard. En uh, dat zijn natuurlijk Nederlanders, maar ook buitenlanders. En als de uh, gebieden dus minder toegankelijk zijn, ja, dan uh, zullen de, zal het bedrijfsleven dat ook gaan voelen in uh, zijn portemonnee. Ja, en dan krijgt de gemiddelde overheidsdienst geloof ik 8% bezuinigingen voor de Q's U 60. Waarom u ja. zoveel? Ja, dat uh, zou ik ook graag willen weten. Uh, uh, Gemiddeld is het 8 en bovendien is het ook nog een keer de natuuruitgave 0,2 procent van de rijksbij, uh, rijksbudget. Ja. Dus ik vraag me af waarom het uh, zo, uh, zo nodig is. Ja, er worden woorden gesproken als het lijkt wel uh, rancune of afrekening uh, in bepaalde opzichten. Maar ah, goed, de staatssecretaris is toch een natuurmens, zou je zeggen? Uh, ik denk dat uh, in, in principe iedereen in Nederland een natuurmens is, maar het gaat er natuurlijk om van uh, hoe ga je dat beheren? En uh, ja, daarvoor zijn uh, hele deskundige organisaties nodig, zoals Staatsbosbeheer. Mm. En uh, die hebben daar voldoende middelen voor nodig. Ja. Nou, Als je, je ziet dat uh, bijvoorbeeld ...zuinig gaat worden op de aankoop en inrichting van natuurgebieden, de zogenaamde ecologische hoofdstructuur en die robuuste de verbindingszones. daarvan zegt de natuursector van nou ja dat kan eventueel getemporiseerd worden. En dan kunnen we het ermee laten doen als er weer meer geld is. Daarmee bedoelt u langzamer uitgevoerd, getemporiseerd? Ja, ja, maar dat beheer, dat moet je echt elk jaar doen. Ja. En uh, ja, de bezuinigingen zijn dermate drastisch. Ja, ik noem het zelf eigenlijk afbraak van het natuurbeleid. Dat, uh, dat dat beheer dus niet meer uitgevoerd kan worden. En ja. uh, daar, uh, is dat, daar lopen we echt tegen te hoop nu. Nou heeft de staatssecretaris gezegd... het is veel en veel te vroeg om te spreken van het uitsterven van dieren en planten. Ja, ja, ja maar dan... Wil ik misschien wel even een oud-collega van hem citeren, de heer Veerman, die heeft afgelopen vrijdag gezegd... Uh, oud-minister uh, van Landbouw. Dit, ja, oud-minister van Landbouw, of dit kabinet uh, bezig is met uh, fact-free politics, want uh, de heer Bleeker uh, zegt wel eens vaker wat, maar... Ja, wij zijn kennisorganisaties, hebben dat uitgezocht om welke soort het gaat. Bijvoorbeeld dan nu in, in het geval van Staatsbosbeheer, en dat gaat om deze 24 soorten. En het is gewoon ja. aanwijsbaar. Als er dus op dit niveau bezuinigd gaat worden, dan nou gaat het ten koste van deze soorten. Heeft u het idee dat de staatssecretaris er überhaupt iets van begrijpt? Um, ik, ik denk dat hij heel goed begrijpt hoe het in elkaar zit. En uh, ja, hij zet uh, veel troefkaarten op uh, boerennatuur. en. Uh, daar is ook niks mis mee. De ja. boeren kunnen ook prima natuur beheren, natuurgebiedjes. Ja. Maar dit gaat waar we het nu over hebben. Dat zijn de parels van onze natuur. En ja. onze uh, prachtige natuurgebieden als het weer hebben. Ja, daar ja. heb je hele gespecialiseerde organisaties voor nodig om dat soort gebieden goed en uh, netjes te beheren. Goed, vandaar deze alarmboodschap zal ik maar zeggen. Vandaag debatteert het ja. de Tweede Kamer over de bezuiniging op de natuursector. Hebt u steun behalve van GroenLinks en D66? Ja, er zijn, er zijn wel degelijk ook andere partijen die daar uh, uh, tegen de te hoop lopen. Maar wat ik nog belangrijker vind is dat er ook uh, andere sectoren uh, zich roeren in het debat. We ja. hebben natuurlijk vrijdag gezien dat we een uh, groep van 79 overleeraren een eenzelfde geluid laten horen. Ja. Uh, maar ook uh, dus er komen steeds meer geluiden uit het bedrijfsleven. Marianne Oudeman van ja. Axo Nobel ja. die geeft ook aan van ja natuur is uh, van uh, levensbelang voor een vitale economie. Ja. Dus ja, ik denk dat uh, het lijkt toch wel op dat de staatssecretaris ook steeds meer uh, alleen komt te staan met uh, dit uh, beleid. Misschien moeten u eens met de PVV gaan praten? Ja, daar, uh, dat gaan we ook zeker nog wel doen. Ja. Ja. Ja. Goed, ik uh, hoor het wel. Ja, ik uh, ben ook benieuwd wat er vandaag uh, verder uitkomt uit het debat. Rob van Westrine van Soortenbescherming Nederland, ik dank u wel. Goed, graag gedaan hoor. Ranking the News. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. In Rotterdam en in Amsterdam worden taxichauffeurs onderworpen aan een psychologische test van 40 multiple choice vragen. Om de foute chauffeurs eruit te pikken. Kun je onbeschofte taxichauffeurs met mogelijke psychische problemen met een simpele test signaleren? Het antwoord komt van psycholoog Bram Bakker. Nou, Ik vermoed dat dat helemaal niet gaat werken omdat de echte geraffineerde gek uh, zo'n vragenlijst moeiteloos doorziet. Alle gewenste antwoorden geeft en uh, op die manier nooit wordt gedetecteerd. Uh, psychologische testen hebben in zijn algemeenheid enkel zin in combinatie met een degelijk gesprek met een professional die dat koppelt aan iemands cv. En op die manier een compleet plaatje vult en als je met enkel testjes mensen zou moeten doorzien... Dan werd ons vak wel heel erg simpel en dat is het helaas niet. Dus psychologisch onderzoek van taxichauffeurs is prima, maar dat begint met het gesprek en het koppelen uh, aan het CV en daarna pas een test die de bevinding uit het gesprek bevestigt dan wel tegenspreekt. Is het advies van Bram Bakker, de psycholoog? Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan vooral naar goedeboergernederland@karo.nl voor uw minuut ranking de nieuws. Gaan we nu terug naar Velden. Terug naar Mariëlle Meers. We staan uh, net op het randje van de fabriek van Lutes. Als we de deur open doen, dan zijn we eruit. En er staan ook twee vrachtwagens. En daar komen ze binnen, de champions. Dat klopt. Er komen grote vrachtauto's de hele dag door. Uh, worden hier gekeurd door uh, een tiental keurmeesters. Dan gaan ze de koeling in. Daarna worden ze uh, binnen een uur verwerkt. Het merendeel van deze champions zijn 1-2 uh, nou, uur geleden ge uh, geoogst... En zitten een uur na, nu in een potje. Dat betekent in feite dat ze geblancheerd worden. Dus gekookt, wat je thuis ook zou doen, en gesteriliseerd. Er komen geen conserveringsmiddelen bij. Uh, maar ze worden uiteindelijk diepgevroren. Uh, of ze gaan in glas, of in een zak, of in blik. En dan geëxporteerd naar 50 landen. Ja, Goh, Tegelberg. Uh, u bent directeur hier van dit bedrijf, Nutest, waar de champignons worden verwerkt. Het zijn allemaal Nederlandse champignons, daar hebben we het zo dadelijk ook nog even over. Maar we zijn hier vooral omdat er ook heel veel problemen zijn in de champignonkwekerijen. Eh, en daarom staat ook Marielle van Lieshout hier van de gelijknamige paddenstoelenkwekerij. Met die is speciaal naartoe gekomen. Eh, hoe lang zitten jullie al in de business? Nou, mijn ouders die hebben al 30 jaar een uh, champignonkwekerij. En ik ben uh, vanaf 2003 uh, mede-eigenaar. En hoe, ga hoe gaat het uh, in de business? Nou, in de versmarkt gaat het eigenlijk al een aantal jaren echt uh, beroerd. We hebben eigenlijk de, de verhouding, de vraag en aanbod is eigenlijk op dit moment niet goed op elkaar afgestemd. En we hebben eigenlijk last van ja, oneerlijke concurrentie in Nederland. Hoezo? Nou, er zijn een aantal een grote partijen zeg maar, die zijn um, eigenlijk met dubieuze arbeidsconstructies aan de gang gegaan voor het financiële gewin. En omdat, wij, omdat de marktsituatie al niet zo heel goed is, maakt het voor de kwekers die het op een eerlijke manier allemaal willen doen, maakt het nog moeilijker. Maar hoe kan ik als ik in de supermarkt een bakje champignons koop? Hoe kan ik nou zien of het een eerlijke champignon is of niet? Dat kun je op dit moment nog niet zien. Maar wat je wel zeker weet is als hij uh, in een potje van Lutess zit, is geen reclame, maar dan weet je zeker dat het een Nederlandse champion is. Ja, we kopen alleen nog maar producten uit Nederland. We hebben ze vroeger wel uit Polen en China zelfs gehaald. En uh, drie jaar geleden besloten dat als we de handen in één moeten slaan voor de Nederlandse sector... Uh, dat we het dan ook niet kunnen maken om het product uit het buitenland te halen. Dus dit zijn Nederlandse champions, Maar toch gaat het nog steeds niet goed met die Nederlandse champions. Nee, uh, aan twee kanten niet. Uh, er is een onbalans, zoals Mariel net zei. Dus er is een te, te veel aanbod op de verkeerde momenten. En te weinig vraag op andere momenten. Dat zou je beter kunnen regelen als je, het, uh, als je de handel beter in de hand hebt. En de consumptie van conserven neemt met tientallen procenten af, waardoor wij steeds verder moeten exporteren. Dat kan wel, maar ook daarvoor moet je samenwerken. Hoe gaat die samenwerking op dit moment? Die gaat niet voldoende. We, hebben eigenlijk, we willen eigenlijk met z'n allen willen we beter samenwerken door de hele keten heen. Maar op een of andere manier hebben we toch een soort van wantrouwen naar elkaar toe. Dat we eigenlijk die eerste stappen niet durven te zetten. Nou, iedereen, dat... kijkt, ja, iedereen kijkt eigenlijk naar elkaar. Wie begint er? Maar dat is misschien ook wel een beetje logisch, want elk jaar stoppen er zo'n 10 tot 15 Nederlandse champignonkwekers mee. Omdat het niet meer gaat. Ja. Meer dan de helft van de champignonkwekers die zich richt op deze grote champignons die in de blauwe bakjes in de supermarkten liggen, die draait verlies. Ja, dat klopt. Dus, dus dat betekent eigenlijk dat ze misschien bang zijn dat ze dan met zo'n samenwerking nog meer verlies gaan draaien? Ja, dat zou kunnen zijn, maar je moet op een gegeven moment ook kijken... ...niet meteen naar de korte termijn, maar ook naar de langere termijn... ...hoe krijg jij nou de sector goed georganiseerd... ...dat we weer reële prijzen krijgen voor ons product. Want we hebben gewoon een prachtig product... ...maar we krijgen er op dit moment niet de prijs voor die we gewoon verdienen... ...en zodat we eigenlijk ja, in onze sector weer goed vooruit kunnen. Want we willen natuurlijk allemaal dat er over 20 jaar nog steeds... ...Nederlandse champignons... Ja. We hebben in Nederland eigenlijk alles zo goed voor elkaar, voor de champions behalve de prijs. En daar willen we eigenlijk met z'n allen toch naartoe dat we eigenlijk ja, weer mooie bedrijven, dat er weer geïnvesteerd kan worden op de bedrijven, dat we eigenlijk een goede toekomst tegemoet gaan. En dat de champignontil in Nederland blijft. Nou, de champions die hier voor mij liggen in die rood-blauwe kratjes, die gaan in ieder geval een mooie toekomst tegemoet, want over een uur zitten ze hier in een potje. Zij, de Beers. Straks, ook bij de opstand in Syrië... spelen sociale media een grote rol. Eerst nu het goede nieuws. Positief Mien Bosma? Ik ben op zoek naar Elko Bosma. Dat is mijn buurman. Heeft u toevallig zijn nummer? Uh, nou, dan moet ik even zoeken. Oh, nou, nou heel graag. Ik ga graag hem even van. vragen. Hij, staat, hij is buiten. Oh, oké. Okay. Vraag hem wel even. Moment. Echt Elke? Ja. Wat is die nummer? Die Ja, ik ga hier nog een telefoon in, maar Ja? Ja? 3762? Uh, ja. 90. 90, oké, okay, dan ga ik hem nu bellen, want hij is daar, hè? Gewoon. Ja, hij is thuis. Oké, okay, dankjewel. Ja. ja hoor, tot ziens. dienst. Dag. Dag. Ik lees in de Grouster dat de lokale radio van Bornsdaghiem uh, dinsdagavond na 20 minuten de rechtstreekse uitzending van de raadsvergadering van de gemeente Bornsdaghiem heeft uh, gestopt. Bent u uit de eten gehaald door censurerende politici? Uh, beginnen ze in Bornsdaghiem ook al aan de persvrijheid uh, te knagen? Wat, wat zit daarachter? Nou, daar zit, daar, daar, daar, daar zit achter dat de geluidskwaliteit van. Uh de geluidsinstallatie van de gemeente al maanden niet goed is. Oh. Dan ga ik het één proberen na te doen, hoor. Niet met de... Dat zo. En dat was er dus aan de hand. Dus het ligt hem daadwerkelijk aan, uh, aan de installatie van de gemeente... of aan het feit, want dat werd ook nog geopperd op die avond zelf... Uh, het feit dat uh, het... Uh, het palletbedrijf, wat vlakbij het gemeentekantoor staat, mm -hmm. sinds kort een uh, wifi-installatie uh, heeft. En dat die wellicht uh, die storing veroorzaakt. Oké. Okay. Ja, en dat zou, dat, dat zou kunnen, want na negen uur half tien werd het iets beter. Nou, en dan houdt het bedrijf op. Dus dat zou kunnen, maar dat zijn ze dus aan het onderzoeken. Dus ik denk dat jullie, als je wat meer adequate informatie zou willen hebben bij de gemeente terecht moet. Hoe ver dat ze zijn met uh, ja. het onderzoek en het verbeteren van. Beelt ja. u in principe ook nog het telefoonnummer van onze, van onze voorzitter? Ik zal even kijken hoor, of ik hem uh, in mijn mobiel heb. Even kijken. Ik denk het haast wel. Nee, ik heb hem niet in mijn mobiel. Ik leg u even neer. <lacht> en als u dan alles naartoe belt en hij is niet thuis... dan krijgt u een vriestalige... En -mail. Moet, ik, moet ik gewoon wachten op die piep en dan... Uh... Ja, daar, daarom. Nee, maar hij doet het heel leuk. Het is de enige die ik ooit gehoord, heb. die heeft echt voice mail vertaald in het Fries. Stimpost. Stimpost. Stem is stem, dus het is voice. Nou, mail is post. Stimpost. Ja. Je praat er maar de stimpost van, is het dan. U spreekt met de stimpost of de voice mail van... Oh, dat vond ik heel aardig om, om te horen. Eh, hoeveel luisteraars uh, heeft uh, Boris Riem trouwens? Oh, dat, is, dat, is, dat is heel, heel moeilijk uh, in te schatten. G gemiddeld moet je, er, moet je ervan uitgaan dat wij. Nou, als sportprogramma, dat is goed beluisterd. Mm -hmm. Ik denk dat we dan meestal tussen de, de, de nou, 100 en 200 luisteraars zitten, brengen, zondags. Brenger van het Goede dat Nieuws. weer. Op zondag, met slecht weer, was Sander Bartling. Het is uh, bijna 10 minuten voor tien, dames en heren. Nu een man die in 2008 bekendmaakte... raakte in Nederland met uh, zijn debuutalbum Either Side of Midnight. Ter promotie werd de single Bang on the Piano uitgebracht. En uh, daarmee bereikte hij voor het eerst de Nederlandse hitlijsten. Hier is Jack McManus. I wonder if you could be my fair. Jack McManus, bang on the piano. Zeven minuten voor tien, dames en heren. In Syrië zijn de afgelopen dagen, zoals u weet... duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren... tegen het regime van president Bashar al-Assad. En niet alleen op straat, ook op internet uiten Syriërs hun onvrede. Het lijkt dus opnieuw zo te zijn, net als in Egypte bijvoorbeeld... dat de social media een belangrijke rol spelen bij de volksopstand. Journalist Bernard Bouwman is in de loop van de jaren vaak in Syrië geweest... en onderhoudt via onder meer Facebook contact met een aantal inwoners van dat land. Bernard, goedemorgen. Goedemorgen. Wat schrijven die zoal op Facebook? Nou ja, het interessante is dat er op Facebook een groot verschil is tussen de publieke pagina's en de chat, zal ik maar zeggen. Ja. Op de publieke pagina's zijn de mensen heel erg voorzichtig. Je hebt natuurlijk wel officiële pagina's van de oppositie waar wel uh, heel open wordt gesproken. Maar de normale burger is heel voorzichtig op de publieke pagina's. Dus het prikbord, dat is allemaal keurig netjes uh, geen kritiek op het regime uh, te bekennen? Heel weinig, maar dan als je dan gaat chatten, of je gaat naar Skype toe, of, je zo, of MSN, of je zoekt een andere manier om privé te communiceren, zou ik maar zeggen, dan uh, komt toch wel een ander verhaal naar voren. Welk maar verhaal? Nou, de meeste mensen die ik spreek die hebben een heel dubbel verhaal. Aan de ene kant denken ze dat uh, de bakers verzet moeten worden in Syrië. En iedereen wil natuurlijk een ander uh, bewind, iedereen wil democratie. Maar aan de andere kant proef ik ook een enorme mate van angst. Want, zeggen zij, je weet wat je hebt en je weet niet wat je krijgt... En uh, ze zijn heel erg bang dat op een gegeven moment Syrië gaat destabiliseren. Want je hebt allerlei groepen in Syrië en verschillende gemeenschappen... Ja. die het in het verleden nogal wat problemen met elkaar hebben gehad. Ja. En heel veel mensen zijn bang dat uh, als Assad wegvalt... dat op een gegeven moment die doos van, of die, die doos van verdeeldheid en sectarisme... dat die wordt opengetrokken. Ja. En dat het dan heel slecht wordt voor Syrië. Ja, dan wordt ook meteen de vergelijking met Irak getrokken. En Irak grenst aan het land, heeft een miljoen Irakezen opgevangen. Ook na de uh, oorlog daar de burger. Oorlog, in hoeverre wordt die angst gevoed door de miljoenen gevluchten Iraken uh, uh, in dat land? Nou ja, heel erg. Kijk, in de in omstreken wonen er nou, je zei het net al een miljoen Irakezen. Dat zijn over het algemeen mensen die gruwelijke ervaringen hebben uh, gehad in Irak. Dat er op een gegeven moment s'nachts aan hun deur werd gebeld en dat er gezegd wordt, jij bent soeniet, we gaan je kind vermoorden en we willen je geld. Dat soort verhalen, dat kent iedereen in uh, Syrië. En dat maakt inderdaad dat heel veel Syriërs zeggen, nou ja, wat er ook gebeurt, Syrië mag in godsnaam geen tweede Irak worden, want dat leidt tot groot bloedvergieten. Ja, ze willen dus meer democratie, meer vrijheden, maar niet per definitie van hun president af. Nee, het interessante is dat uh, Bashar al-Assad toch redelijk populair is in uh, Syrië. Kijk, als je dat nou eens vergelijkt met Mubarak in Egypte... die werd eigenlijk door de overgrote meerderheid van de bevolking uh, verafschuwd. Dat geldt voor uh, Bashar al-Assad niet. En ik zou je zeggen, er was op een gegeven moment was er een protest in de universiteit van Damaskus. En toen gingen de, de studenten gingen protesteren voor meer democratie en meer mensenrechten. Maar ze droegen t-shirts waarop stond, Bashar, we houden van je... Juist, met andere woorden, uh, als hij gewoon uh, de staat van beleg... dus de noodtoestand opheft, wat nog altijd niet is gebeurd... Hè, na 40 jaar, wel, wel aangekondigd, maar nog niet gebeurd... kan hem dat dan uh, in rustige vrijwater brengen, denk je? Uh, ik denk dat heel veel Syriërs dat hopen... en dat zal hij zelf ook uh, hopen. Uh, hij heeft meer kans dan uh, Mubarak... om dat te doen... Uh, de, dan Mubarak in Egypte had. Want hij is als persoon is populair. Er wordt ook heel vaak gezegd... van Bashar die wil wel het goede. Maar er zijn mensen om hem heen die daar, hem daarvan weerhouden. Dus wat dat betreft heeft hij een mogelijkheid. Dan moet hij er wel inderdaad voor zorgen... dat hij nu op hele korte termijn... heel duidelijk maakt... dat het hem ernst is met die democratisering. Ja. En da daar kun je het doorheen een want ja. aan de ene kant zeggen ze dat uh, noodtoestand wordt opgegeven, ja. maar in Homs, de stad Homs, is er weer een prominente man van de oppositie gearresteerd uh, ja. gisteravond. Ja, dat dus... gaat uh, lastig samen. Maar misschien moet hij ook zijn eigen Facebookpagina gaan uh, oprichten. <laughs> Nou ja, die moet hij dan democratie in Syrië nu moet hij die dan noemen. Ja. En dan moet hij met hele mooie plannen komen van hoe het verder moet in Syrië. Dat... En dan heeft hij nog een kans, denk ik, ja. Bernard Bouwman, journalist met veel contacten in Syrië... onder meer ook via Facebook. Ik dank je wel. <coughs> Pardon, straks, dames en heren. Almerende cijfers van de onderwijsinspectie. We zakken verder weg op de belangrijke vakken... die zo belangrijk zijn om Nederland op te stoten... in de vaart der volkeren als kennisland. We moeten bij de top 5 van de wereld gaan horen. Vraag is, lukt dat nog met deze cijfers? In het vervolg van Goedemorgen Nederland...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 Dus voor deze en andere vragen ga naar www.rijksoverheid.nl. Villa Park, een plankenvloer in parketkwaliteit. Kijk op bruinzeelvloeren.nl. De beste klantrelatie onderhoud je met CRM-software van Archie. Niemand weet.